10 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Het begrotingstekort komt volgend jaar nog iets hoger uit dan een paar weken geleden werd aangenomen. Dat staat in het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau. Het CPB denkt dat het tekort bij ongewijzigd beleid oploopt tot 4,6%. procent. In het concept van drie weken geleden werd nog uitgegaan van 4,5. CPB-directeur Teulings.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 Een tiende door de afronding, maar verder is daar, moet u daar geen bijzondere betekenis aan hechten. Zoals uit de voorlopige cijfers al bleek, denkt het CPB dat de economie dit jaar 0,75 procent krimpt. De jaren daarna wordt licht herstel verwacht. Het planbureau verwacht dat de economie pas in 2014 groter is dan in het eerste kwartaal van 2008. Een periode van zes jaar waarin per saldo de economie niet groeit. Dat is in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer voorgekomen. Bij een reeks aanslagen in Irak zijn zeker 28 doden gevallen. In meerdere steden in het land gingen autobommen en bermbommen af. In de sjiitische stad Karbal Kerbala explodeerden twee auto's bij een druk winkelcentrum. Hierbij kwamen 13 mensen om het leven en tientallen mensen raakten gewond. Er waren ook aanslagen in Bagdad en Kirkuk.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 Defensie is bereid een schadevergoeding uit te keren aan bewoners van een huis in de buurt van de vliegbasis Gilserijen. Ze zeggen dat de Chinook-transporthelikopters die vanaf de basis vliegen scheuren in hun huis veroorzaken. Minister Hilles schrijft in de Tweede Kamer dat onderzoek niet onomstotelijk heeft vastgesteld dat de scheuren veroorzaakt worden door de trillingen van die helikopters. Toch wil hij uit coulance betalen als de bewoners voldoende aannemelijk maken dat de scheuren wel het gevolg zijn van de Chinooks. Het is niet bekend om wat voor bedrag het gaat. Hele wijst erop dat de aanvliegroutes en procedures al zijn veranderd... maar dat dat kennelijk onvoldoende resultaten heeft gehad. De Arabische nieuwszender Al Jazeera is in bezit van vertrouwelijke documenten... van de Syrische veiligheidsdiensten. In de documenten wordt president Assad geadviseerd over het conflict in zijn land. Correspondent Sander van Hoorn vertelt wat er in die documenten staat. ...dat de regering vooral heel erg bang lijkt te zijn dat de demonstraties Damascus bereiken. En dat er plannen zijn om bij wijze van spreken per kruispunt, per plein troepen in te zetten... ...om te voorkomen dat mensen de straten op gaan. Ook staan er gedetailleerde plannen in het advies om betogingen in de steden Aleppo en Idlib op te breken. Al Jazeera kreeg de documenten van Abdel Majid Barakat... ...die tot voor kort deel uitmaakte van Assad's regime, maar die is gevlucht naar Turkije. In het noorden van India zijn 15 doden gevallen bij een botsing tussen een auto en een trein. De overvolle taxi reed over een spoorwegovergang toen hij werd gegrepen door de trein. In de jeep zaten 19 mensen die terugkwamen van een begrafenis. De chauffeur en 14 inzittenden waren op slag dood. Vier mensen overleefden het ongeluk. Dan het weer nog: periode met zon. Het wordt 10 graden aan zee en 13 in het binnenland. En ook morgen veel zon, minder wind en 13 tot 17 graden. ANBB ah, Verkeersinformatie. Er staat nog zo'n 70 kilometer file. En eh, ja, de drukte van de spits neemt nu wel heel snel af. Toch zijn er nog een paar files met dubbele cijfers. In het zuiden op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... staat er tussen Budel en Leende 4 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar nog dicht, want er ligt olie op de weg. En op de A4 naar Amsterdam tussen het knooppunt Prins Klausplein... en Zoetewoudedorp Dorp, 8. En verder in de richting van Amsterdam tussen het ringvaartaqueduct en het knooppunt Bad 8 kilometer ook. Dat laatste komt door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Eerder vanochtend is er ook een ongeluk gebeurd op de ringweg van Amsterdam. De A10 Noord richting de A10 Oost. Tussen de afrit voor Volendam en de Zeeburgertunnel staat nog 4 kilometer. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. 13 kilometer nog tussen Blijswijk en Bodegraven door een ongeluk. De rechter rijstroken is hier nog dicht... En dat loopt daardoor vast op de A20 vanuit hoek van Holland naar Gouda... tussen Rotterdam Prins Alexander en het knooppunt gouden 11 kilometer. Verkeer vanuit Rotterdam naar Utrecht kan daarom het beste omrijden via Gorkum. En door die file op de A12 loopt het ook weer vast op de N11 vanuit Leiden naar Bodegraven. Daar staat voor de aansluiting met de A12 5 kilometer.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 KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. De staatssecretaris van Onderwijs slaat door in zijn poging om het HBO te verbeteren, zegt de nieuwe HBO-voorzitter Tom de Graaf. Dikke mensen zouden meer moeten betalen voor een vliegticket. Gedragsproblemen bij dieren worden vaker erkend en in steeds meer gevallen wordt toe voorgeschreven. Je ziet honden en katten rondlopen met uithangende ogen. Ziet, als een drugverslaafde. Ja, medicijnen dus tegen een depressie bijvoorbeeld. En natuurlijk als er reacties zijn nog vanuit Den Haag op de CPB-cijfers... bijvoorbeeld van Emiel Roemer van de SP en Diederik Samson van de PT van de Arbeid. Wie er agenda propvol zit, vertelden hun woordvoerders. Maar desalniettemin uh, hopen we toch nog op reacties op die cijfers. Het is uh, uh, 7 over 10. Dit is het vervolg van de KRO met Goedemorgen Nederland. Halber Zijlstra, de staatssecretaris van Onderwijs, slaat door in zijn pogingen... om het niveau op HBO's te verbeteren, zegt Tom de Graaf... sinds 1 februari, voorzitter van de HBO-raad. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Kokkermans. Wat gaat er mis? Nou, ik moet zeggen dat de staatssecretaris doorslaat, dat zijn niet mijn woorden. Dus dat zijn wel de woorden van de uw woordvoerder die de we gisteren debaties. hebben gesproken. Uh, ik, wat ik wel vind is dat de staatssecretaris uh, de goede dingen doet... maar wel erg veel bij elkaar doet, met als gevolg dat we in een soort bureaucratisch... Uh, regelcircus terechtkomen. Dat, denk ik, zouden we niet moeten willen. Dat is voor niemand goed. Nou ja, als je kijkt wat voor een bende er is... met al die diploma's die ten onrechte zijn uitgereikt, alleen al... Nou, er is geen sprake van een, van een soort systeemcrisis... in het hoger beroepsonderwijs. U weet dat er zo'n 1200 opleidingen zijn... waar er zo'n 15 tot 20, geloof ik, aan onderzoek onderworpen zijn. En er zijn echt fouten gemaakt, dus er is gewoon te veel gedoe. Dat ben ik met iedereen eens. Maar het is ook niet zo dat het hele hoge beroepsonderwijs... plotseling in diskrediet is geraakt... Wat ik goed vind is, en daar ben ik ook van harte mee eens, dat de beoordeling van een opleiding wordt aangescherpt, en de accreditatie, dat het toezichtsvaarder wordt, ge uh, wordt uh, gemaakt, dat de risico's goed door de inspectie kunnen worden onderzocht, prima, dat de hogescholen prestatieafspraken maken over de kwaliteit van het onderwijs, docenten die beter moeten zijn opgeleid en meer studenten die ook met succes hun diploma halen, ook goed, en dat er goede externe toetsen van examens komen. Zorg dan alleen dat je dit simpel organiseert en niet dat je een enorm bureaucratisch circus maakt. Dat is eigenlijk het enige wat ik vraag. Dus eigenlijk doet hij het hartstikke goed? Nee, de dingen die we hebben afgesproken met de staatssecretaris, daar staat ook de HBO-raad te staan de hogescholen ook volledig achter. Er moeten dus gewoon prestatieafspraken komen. Ja. Maar doe het dan wel over waar het echt om gaat. En waar het echt om gaat, is dat de kwaliteit van de opleidingen, met name die bacheloropleiding, dat is de kern van het hoger beroepsonderwijs, dat die op orde komen, dat de docenten voor zover dat niet zo is masteropleiding gaan volgen, dat de studieuitval terug wordt, ge, uh, wordt gedrukt... en dat er dus meer studenten beter worden begeleid in het onderwijs. En al het andere is wat mij betreft hartstikke interessant... maar niet de kern van wat we moeten doen. Intussen uh, hebt u ook nog een probleem met de staatssecretaris over de financiën. Wat is precies het probleem? Over de financiën van de hogeschool heb ik op zichzelf geen probleem. Wat wel dreigt, en dat is een interessant vraagstuk... is dat de staatssecretaris, want dat is naar buiten gebracht, voornemens heeft om het deeltijdonderwijs te privatiseren. Dat wil zeggen, alle deeltijdopleidingen in het hoger onderwijs... zowel bij universiteiten als bij uh, de hogescholen... om die uh, aan marktwerking te onderwerpen. Dat heeft grote gevolgen voor de hogescholen. Waarom? Omdat in sommige hogescholen, grote hogescholen... al een kwart van de uh, opleidingen en van de studenten deeltijdonderwijs is. Als je dat gaat privatiseren, betekent dat die hogescholen... dat dus niet meer betaald krijgen... Het betekent ook dat studenten voor zover er nog een maatschappelijke verantwoordelijkheid bestaat om bepaalde opleidingen in stand te houden, dat met een eigen beursje kunnen kiezen of ze naar een private instelling gaan of naar een hogeschool gaan. Dat betekent dat hogescholen het niet meer kunnen plannen, dat diezelfde docenten die beter moeten worden opgeleid, waar afspraken mee moeten worden gemaakt over hun opleidingen, dat die te horen kunnen krijgen voor twee jaar. Ja, we moeten u gaan ontslaan. Want we moeten een kwart van onze inkomsten, van onze begroting gaan inleveren. Ja. Dat vind ik slecht. En zeker nou ja. op dit moment als er sprake is van dreigende bezuinigingen. Ja, ik begrijp wel dat het heel vervelend is voor die hbo-opleidingen. Maar als je ze privatiseert worden ze misschien ook beter. En zitten ze ook dichter aan tegen het bedrijfsleven. Waar veel uh, studenten voor worden opgeleid op die hbo-opleidingen. Ja, maar dat doen we nu ook al. De hogescholen maken afspraken met het bedrijfsleven. Als het gaat over de arbeidsmarkt. Hè. Wat voor opleidingen zijn relevant voor de arbeidsmarkt. En bovendien vinden de meeste hbo studenten na een diploma... gelukkig ook een heel goed onderkomen in het bedrijfsleven. Dus dat is denk ik niet het probleem. Het risico van privatisering is natuurlijk wel dat de private instellingen... die hebben geen algemene maatschappelijke verantwoordelijkheid. En die gaan, denk ik zeg ik met alle respect voor die private instellingen... wel voor de quick wins. Het gaat natuurlijk ook om opleidingen die relevant zijn voor de zorg... en voor het onderwijs. En die moeten we verder garanteren. Ja, maar die, die mensen ook hebben ook een naam te houden. Die mensen hebben toch ook hun naam hoog te houden. En als er één ja. ding in het bedrijfsleven geldt, dan is het wel uh, uh, het merk dat je bent en zorgt dat je kwaliteit aflevert. Want anders dondert je bedrijf in elkaar. Ja, maar het ging ook niet over de kwaliteit. Het gaat om de vraag welke opleidingen worden dan aangeboden. En dan zul je zien dat private commerciële bedrijven, gaan natuurlijk niet voor de alle opleidingen, maar gaan voor de opleidingen die het meest commercieel interessant zijn. Wat ik ook heel goed zou begrijpen. Ja. Maar we hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Denkt u aan die verkorte opleidingen? waar de staatssecretaris en het bedrijfsleven, meneer Wintjes... heel graag willen dat die worden geïntroduceerd. Tweejarige opleidingen die tussen MBO en hoger beroepsonderwijs inhangen... dat is allemaal deeltijd. Ja, wie gaat dat dan vervolgens ook echt organiseren? Juist, dat is uw vraag. Donderdag praat de Tweede Kamer over de situatie op het HBO of in het HBO. Wat verwacht u daarvan eigenlijk van dat debat met uw ervaring in Den Haag? Nou, Ik hoop dat de Kamerleden het met mij eens zijn... dat de afspraken die worden gemaakt goed zijn, de goede richting op opgaan... maar dat het allemaal iets simpeler kan en dat we uit moeten gaan... Niet van een georganiseerd wantrouwen, maar wel een beetje vertrouwen in de kwaliteit van het onderwijs. Er is te veel gedoe, maar de kern van het onderwijs in het hoger onderwijs in Nederland is gelukkig goed. U bent een week of zes aan de slag nu als voorzitter van die HBO-raad. Ja. Hebt u al spijt? Waarom zou ik eens helemaal spijten, spijt hebben? <laughs> Omdat u allemaal problemen op loopt, opnoemt. Nou kijk, problemen zijn om opgelost te worden. En bovendien heb ik niet uh, uh, de indruk dat ik een baan zou nemen waar het alleen maar rustig was. Dat zou ongelooflijk saai zijn. Goed. U hebt het naar uw zin dus. Ja, zeker. En de persoonlijke verhoudingen met de staatssecretaris, dat valt? Die zijn uitstekend. Het is ook een heel aardige man. Uh, volgens mij ook een groot politiek talent. Maar ondertussen moet hij niet wel de goede dingen doen. <laughs> Goed. toch nog even een, uh, uh, een stok achter de deur, zal ik maar zeggen. Tom de Graaf, voorzitter van de HBO-raad. Ik dank u zeer. Ja hoor, prima. Tot ziens.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 <Klacht> Gedragsproblemen bij dieren, dames en heren, worden vaker erkend. En in steeds meer gevallen wordt psychofarmaca voorgeschreven. De omzet van dierengeneesmiddelen groeit ieder jaar weer. Hoort u in deel 2 van Dieren maar Dieren? Gemaakt door Roy Hikkens. Tijger, kom maar. Kom maar, mannetje. Kom eens hier. Goed zo. Kom maar. Keurig. Los. Pak hem er. Kom maar. Goed zo! Aan zijn enthousiasme en energie goed kun je niet maar. zien dat Tijger al 11 is. In mensenjaren gedaan, is hij dus al een jaar of twaalf met pensioen. Hij rent en springt nog altijd als een jonge hond. Aan zijn conditie ligt het in ieder geval niet. Dat doet hij hartstikke goed. Hij heeft ook echt nodig zijn beweging. En toch heeft Tijger een ernstige ziekte: de trouwe viervoeter is dement. Ja, bij Tijger is dementie vastgesteld. Dat klopt. Ja. En wat dacht u toen u dat hoorde? Nou, in eerste instantie was ik heel blij dat we uh, een antwoord hadden wat er aan de hand was. Want we waren al twee weken uh, bezig in die zin. Bij hem speelde het s'nachts op. Dus in de nacht dan was hij aan het spoken. Tijger kan deuren openmaken. En dat deed hij toen ook s'nachts. En hij was gewoon in paniek. Dus dan wil je wat voor hem kunnen doen. Alleen dat lukte niet. We konden hem niet bereiken. Terwijl we gewoon uh, dikke maatjes met elkaar zijn. En dat lukte gewoon niet. Dus ik was aan de ene kant heel blij dat er uh, een antwoord was. Alleen even later kwam de man met de hamer. En toen kwam het besef van ja, dementie, daar valt niks meer aan te doen. Dus uh, dat uh, was al uh, even confronterend. Gedragsproblemen bij dieren worden steeds vaker erkend. Niets menselijks is een dier vreemd. Ze krijgen vaker de diagnose ADHD, dementie en depressie. En in steeds meer gevallen wordt psychofarmaca voorgeschreven. Tijger, kom maar. Kom maar, goed zo mannetje. Keurig vriend, kom maar. We hebben uiteindelijk dus medicijnen gekregen. Uiteindelijk zijn die medicijnen aangeslagen. En nu hebben we eigenlijk weinig of geen last meer van de problemen die we toen hadden. Dus nu is het van, uh, we maken er gewoon wat moois van. En uh, zolang het goed gaat met hem, dan zijn wij ook tevreden. Daan. Hartstikke goed. Los! Psychoformica zijn ja, zwaardere, zwaardere medicaties. Ook humaan natuurlijk. Claudia Vinken gedragsbioloog werkzaam bij de gedragskliniek voor gezelschapsdieren... aan de Universiteit van Utrecht. Eigenlijk is het nu pas de tendens dat bepaalde psychofarmaka... langzaam en zeker geregistreerd worden voor, voor hond en kat. Omdat men ziet, beseft inderdaad... Ja, dat bepaalde gedragsproblemen ook met die psychofarmaka bestreden kunnen worden. De omzet van diergeneesmiddelen in 2010 is 250 miljoen euro. Dieren worden steeds meer als mensen behandeld. En de toename van psychofarmaka past binnen die beweging. Nou ja, kijk, je ziet in de hele gezelschapsdierenmarkt. dat uh, er een toename is van het uh, diergeneesmiddelengebruik. Uh, als je kijkt naar de omzet van diergeneesmiddelen bij gezelschapsdieren, dan zit er een stijgende lijn in. Björn van het FIDIN vertegenwoordigt de belangen van diergeneesmiddelenfabrikanten in Nederland. En als je dan specifiek kijkt naar bijvoorbeeld de producten die gebruikt worden bij gedragsproblemen, zoals dan zie je daar ook de stijging in. Gedragstherapeuten, maar vaak ook dierenartsen. Uh, die schrijven deze middelen voor als ondersteuning van het gedrags, uh, gedragstherapie. Dus deze dieren, honden katten... zijn gediagnosticeerd met een bepaald gedragsprobleem. En of, wat voor een probleem dat ook mag zijn. Hè. Dat kan inderdaad stress zijn, het kan uh, depressie zijn... het kan uh, ja, verschillende soorten vormen van, uh, van uh, gedragsproblemen zijn. Dieras stelt daar een therapie in... En uh, aanvullend wordt er dan, uh, als het nodig is, uh, een psychopharmaka voorgeschreven. En uh, die kan dan de uh, diereigenaar aan de hond of kat geven... om in ieder geval uh, een succesvolle therapie te krijgen. Bij het grote farmaceutische bedrijf Pfizer... waar een speciale afdeling zich alleen richt op diergeneesmiddelen... investeren ze jaarlijks 300 miljoen om nieuwe medicijnen te ontwikkelen. En met het dier wordt natuurlijk ook rekening gehouden. Zo wordt aan de pilletjes voor honden een rundvleessmaakje toegevoegd. Oh ja, flinke jongen. Goed zo, gancho. In. kom. Zo ja, kom op. Danny Grozemans is dierengedragstherapeut. Hij ziet steeds vaker dieren onder invloed van medicijnen in zijn praktijk. Oké, vrij, hop. Psychofarmaca kan een ondersteuning zijn voor een gedragstherapie. Maar er gebeurt te weinig. In de praktijk zie ik dat soort van gevallen veel te weinig. Ik zie gewoon heel veel honden, heel veel katten die maandenlang medicatie gehad hebben waar het één niet terecht was. Twee, door een dierenarts die ook niet gespecialiseerd was en die het zomaar voorgeschreven heeft. En drie, zonder dat men er ooit aan gedacht heeft om er een drachtsterapeut bij te betrekken. Iets wat, wat eigenlijk nodig is bij dit soort van middelen. Je komt alleen maar de farmaceutische industrie ten goede en je ziet honden en katten rondlopen met uithangende ogen, als een drugverslaafde. We hebben honden gefokt die, die we honderden jaren hebben erover gedaan om er specialisten van te maken. We hebben schaapsheddershonden, we hebben jachthonden, we hebben terriers die, die wild gaan doodbijten en van alles en nog wat. We hebben windhonden. En deze honden willen we straks allemaal als huishonden gaan houden. We hebben er eerst honderden jaren over gedaan om die honden te gaan fokken, selectief te gaan fokken met een bepaald gedragspatroon. En nu worden die in, in gezinnen geplaatst en moeten die als huisdier gaan fungeren, als kinderen gaan fungeren. En die moeten rustig en kalm zijn, op de bank zitten en zich niet meer bewegen. Nu, als mensen dat proberen te bereiken met een dier dat daar niet voor gemaakt is, dan gaan ze bijna chemisch moeten gaan ingrijpen, dan gaan ze dat dier chemisch moeten gaan veranderen, want uh, ja, zo'n hond die moet rennen, die moet kunnen spelen, die moet kunnen werken. Daar zijn ze voor gemaakt. Dus mensen moeten ja, inzicht hebben in hun hond en, en, en eerst de hond geven wat hij nodig heeft. Opvoeding geven, leiding geven, leren hoe ze moeten sturen aan zo'n hond. Hun communicatie gaan verbeteren naar, naar, naar een hond. En dan pas, als, het, als dat allemaal niet lukt, met de hulp van een gedragstherapeut, als dat allemaal niet lukt, dan pas chemisch hulpmiddelen, chemische hulpmiddelen gaan zoeken. Morgen in dierenmanieren. Weinig, weinig bewegen, veel slapen, een hele slome kat... Morgen meer dus. Vragen en opmerkingen zijn tot die tijd. Welkom op Goedemorgen -nederland Straks moeten dikke mensen meer gaan betalen voor een vliegticket. Eerst nu het ochtendtumeur. Hier is Diederik Ebbingen. Dames en heren, het gaat er natuurlijk om of u links of rechts bent. Dus bent u een communist of een kapitalist? Dat is toch niet zo moeilijk? U kunt toch wel even zeggen of u een moral fag of een zakkenvuller bent? Dan weet ik tenminste wie ik tegenover me heb. Of u zo'n politiek correcte milieufreak bent of een asociale egoïst. Ik bedoel, hangt u nou zo'n corrumperende ideologie aan... of is het van ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken? Nou, kom op, bekenniskleur. Bent u de staatsruif nou chronisch aan het plunderen... of laat u de staat uw villa betalen? Zo moeilijk is dat toch niet? Wilt u dat alle moslims oprotten of wilt u dat de sharia binnenkort wordt... Ingevoerd. En nou niet van ja maar en ik weet het niet. Maar vindt u nou dat de kogel van links komt en de crisis van rechts? Of andersom? Hoe zit dat nou? Wilt u nou dat iedereen gewoon aan zijn lot wordt overgelaten? Of wilt u in crisistijd ook nog Afrika onderhouden? Gewoon of u links of rechts bent. Dus heeft u fatsoenskanker of bent u een natie? Dat om de hete brei heen draaien de hele tijd. Bent u nou zo'n socialist? of bent u fan van pauwnet? Doet u huilie huilie om de zeehondjes of wilt u ons land vol stampen met megastallen vol plofkippen? Gewoon of u van de linkse hobby's bent of sloopt u liever onze beschaving? Hoezo geen van beide? U heeft toch wel een mening? Gewoon links of rechts? Het hele land vol windmolens of onze kleinkinderen met tonnen kernafval opzadelen? Wordt het tijd dat de bankiers worden opgesloten of moeten ze elk jaar lekker die bonus omhoog pompen? Wat vindt u? Ik moet toch weten wat voor vlees ik in de kuip heb. Vindt u dat je op niks af iedereen maar mag lopen kwetsen? Of vindt u dat de vrijheid van meningsuiting moet worden ingeperkt, zoals in repressieve dictaturen. Voelt u zich verwant met Breivik? Of heeft Theo van Gogh die moord aan zichzelf te danken? Wat vindt u nou eigenlijk? Zo kan ik toch niet verder? Oh, of bent u soms gelovig of atheïst? Bent u religieus of juist tegen religie? Bestaat God of bestaat God niet? Vindt u de katholieke kerk een criminele organisatie... of staat u elk jaar op het Sint-Pietersplein te bidden? Bent u pedofiel of leidt u aan morele armoede? Vindt u dat religie afgeschaft moet worden... of is atheïsme eigenlijk ook een religie? Geef nou eens antwoord. Links, rechts, gelovig of atheïst. Jezus Christus doet toch niet zo moeilijk? U duikt en draait. En dat doet mij wel heel erg aan een bepaalde periode denken. Lafwaarts. Diedrike Ebbingen was dat morgen het ochtendumeur van Koos Postma Allez donne-moi un peu d'amour ce soir. Il faut oublier les conseils de. Taille. Ja Antoine Léon-Paul was de zanger die zong Au Claire. Het is vijf minuten voor half elf, dames en heren, u luistert naar de kamer op Radio 1. In Amerika is de discussie weer eens losgebarsten of dikke mensen meer voor hun vliegticket zouden moeten betalen. Uit onderzoek zou namelijk blijken dat sinds 2000 het gemiddelde gewicht van de passagiers met 2 kilo per jaar is toegenomen. Hans Herkers, goedemorgen. Goedemorgen. Luchtvaartdeskundige, zwaar bent u zelf? Gut, ik moet u bekennen dat ik het niet eens weet. Ik denk een kilootje of 85 of zo. Oh, dan hebt u daar geen problemen mee. Maar dit, komt, uh, dit pleidooi wordt uh, één keer in de zoveel tijd van stal gehaald. Um, neem nou eens het volgende voorbeeld. Een vrouw van 50 kilo moet extra betalen voor uh, wat extra handbagage, schoenen en andere dingen die ze meeneemt. En een dikke meneer uh, van 100 kilo uh, zonder bagage betaalt voor zijn kilo's helemaal niks. Tja... Als u het zo stelt, wordt het eigenlijk meer een, een ethische discussie. En zo is hij ook begonnen in, in Amerika. Maar, en dat, dat, lijkt, dat voorbeeld lijkt dan heel erg voor de hand te liggen. Maar aan de andere kant, ten eerste kan die meneer er, er iets aan doen dat hij zo dik is. Misschien wel, misschien niet. He, waar, leg je dan, waar leg je dan precies de grens? Ja. Waar, he, heeft iemand op dat moment ook een keuze? Bagage meer of minder meenemen, kun je op dat moment voor kiezen. Maar dik zijn of niet dik zijn, ja, dat, dat is een kwestie van jaren. Bovendien zie ik heel erg veel praktische bezwaren. Welke? En, uh, nou, ten eerste moet je dan bij, eigenlijk bij boeken, moet je nog weer een extra scherm door om je bijvoorbeeld je gewicht op te geven. Nou, dat gewicht moet je op dat moment maar net weten. Je, je, je, je boekt twee of drie maanden van tevoren. Misschien word je wel zwaarder. Dan kom je op het vliegveld. Moet je dan opnieuw worden gewogen? Hè? Uh, en moet je dan eventueel op het vliegveld bijbetalen? Dat kun je natuurlijk doen, maar ik vraag me af of je daarmee geen klanten weghaalt, waardoor uiteindelijk je vliegtuig minder vol zit. Ja, En dan uh, wordt het voor de rest van de passagiers die is toch wel duurder natuurlijk, hoe minder mensen mensen in het vliegtuig zitten. Ja, maar goed, een vliegtuig kan maar een bepaald uh, hoeveelheid gewicht meenemen. Nou, maar dat is niet het punt. Um, oh. Nee, want kijk, je, plant van tevoren, je moet sowieso van tevoren plannen... ...op dat je het goede vliegtuig gebruikt voor het aantal passagiers... ...en de afstand die je wilt afleggen. Het gaat er hier om dat het duurder wordt... ...omdat het vliegtuig meer brandstof mee moet nemen. Het is niet dat het vliegtuig de vlucht niet aan zou kunnen. Nou, een, een probleem is dan ook nog... ...waar leg je precies de grens? Leg je de grens ergens bij het gemiddelde gewicht... Nou, ...dan moet bijna iedereen bijbetalen... Of, en, ...en de andere helft krijgt geld terug. Nou, dat is een enorm gedoe, administratief gezien... voor eigenlijk maar heel weinig geld wat de een moet bijbetalen en de ander terugkrijgt. Mm -hmm. Leg je de grens hoog, dan moeten een paar dikke mensen heel erg veel bijbetalen... en krijgen, dan krijgen die vele dunne mensen toch maar weinig terug. Nou, dat leidt er waarschijnlijk alleen maar toe dat dikke mensen misschien minder gaan vliegen... maar er geen dunne mensen bijkomen, want dat vliegen wordt voor hen maar heel weinig goedkoper. Ja. Nou, ook, hè, ook weer minder mensen in het vliegtuig. Ja. Bovendien, misschien geven dikke mensen op de luchthaven wel meer uit. En dat is dan weer voordeel voor de luchthaven. Juist. Goed, zo kun je er economisch naar kijken. Uh, komt het? ook voor dat mensen trouwens niet in één stoel passen en dat twee nodig hebben? En betalen ze dan twee stoelen? Ja, uh, bij de antwoorden, bij beide vragen is het antwoord ja. En dan heb je zo'n extreem geval dat je dat ook heel concreet kunt benoemen. Ja. Hoe bedoelt u dat je het concreet be kunt bedoelen? Nou, als iemand twee stoelen nodig heeft... dan kan er op die andere stoel niemand zitten. En dat je, je neemt twee stoelen in beslag... en je betaalt per stoel. Hè, daar kun je nog een redenering bij verzinnen. Juist. Dat bedoel ik. En die, die is ook, ook een punt natuurlijk. Wat is geaccepteerd? Dat is ja. ook een geaccepteerde redenering... net zo goed als de redenering is geaccepteerd. in de luchtvaart dat je met veel bagage bijbetaalt. Dus dat is ook een stuk makkelijker om dat, te, om, om, om dat te regelen... dan wanneer je nu opeens zoiets nieuws gaat invoeren. Juist. De discussie is dus in Amerika weer opgeleid. Hier Eigenlijk bijna nooit, hè? Nee, dat klopt. Uh, uh, nou, Reiner heeft het een tijdje geleden, zoals Reiner zo vaak iets beweert, hebben ze het ook gedaan. Die hebben ook aangegeven dat omdat mensen heel vaak online inchecken... dat het eigenlijk niet doenlijk is om dan die mensen nog eens een keer te gaan wegen. Uh, ik heb ook begrepen dat het door een ethicus, een professor in de ethiek is, uh, is genoemd... Ja, het is natuurlijk ook een dankbaar nieuwsonderwerp. Hè? Uh, het is leuk om, om, om in het nieuws te brengen, maar de ethische discussie daar was ook inderdaad... van: ja, dikke mensen die moeten maar bijbetalen en veel verder kwam je niet tot een echte afweging... Van voors of tegens, uit ethisch oogpunt, is het in die discussie, voor zover ik in de kranten heb gelezen, ook niet gekomen. Dus dan denk ik, dat gaat wel weer over. Goed, en als we de ethiek loslaten en puur naar de economie kijken, dan zegt u, dan is het veel te ingewikkeld en kost het uiteindelijk meer geld dan het oplevert. Nou, naar mijn inschatting wel, ja. Hans Herkens, luchtvaartdeskundige. Ik dank u zeer. Bijna half elf, dames en heren. Einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op Kairo.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag, hekje dus, GMNL Radio. En zometeen na het nieuws van half elf. Met nog eens een keer de hoogtepunten van de CPB-cijfers, schat ik in. Van Jan van der Putten. Gaat u luisteren? Tenminste, als u blijft luisteren, dat raad ik u aan. Naar Prem Radar Kijsjoen. Prem, goedemorgen. <laughs> Goedemorgen Sven. Um, in deze tijd van depressie zo heb ik heel goed nieuws. Want ik ben in de slimste regio van Nederland. Dat is Eindhoven bij de Hightech Campus. Want er is een bedrijf en dat bedrijf, dat moet ik even heel goed uitspreken... Sapiens Stering Brain Stimulation BV. Het gaat over een pacemaker voor de hersenen... waarmee je epilepsie zou kunnen bestrijden... maar ook en vooral de ziekte van Parkinson. En daar zetten ze op in. En wat ontzettend leuk is, Sven en luisteraars... u kunt zien hoe Nederlandse technologie... voor doorbraken zorgt in de wetenschap. En wat misschien nog belangrijker is... nu Jan van den Putten u zo depressief gaat maken met de CPS-cijfers... als dit bedrijf geld begrijpt... Te verdienen wordt de hele BV Nederland rijk. Dus win-win situatie, Nederland op zijn best. En daarvoor hebben we een heuse Belg in de bus. En professor Maarten Stijnburg van de TU Eindhoven. Maar we gaan nu naar Jan van den Putten met het laatste CBS-nieuws. Radio 1. Het NOS journaal.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 De man die gisteren bij een Joodse school in Toulouse vier mensen doodschoot... heeft de schietpartij mogelijk gefilmd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd bij een bezoek aan Toulouse. Volgens de minister hebben ooggetuigen verklaard dat de schutter een videocamera op zijn buik had geplakt. En bij een serie aanslagen in Irak zijn zeker 40 doden gevallen. In verschillende steden gingen auto- en bermbommen af. De zwaarste aanslag was in de Shiïtische stad Kerbala... waar auto's explodeerden bij een druk winkelcentrum. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB verkeersinformatie. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven... staat nog 4 kilometer file tussen Budel en Leende. Er ligt daar nog olie op de weg na een ongeluk eerder vanochtend. Daarom is de linkerreis ook dicht. A4 naar Amsterdam, tussen Leidsendam en, en Dorp 7 kilometer. En op de A12 Den Haag-Utrecht ook 7 kilometer tussen Blijswijk en Reewijk. Dat komt door een ongeluk, alle rijstroken zijn hier wel weer open. Nou, door die file loopt het ook weer vast op de A20, vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Rotterdam-Prins Alexander en Knopend Gouwe, 10 kilometer. Dit is Radio 1, NTR. time. Het is Parkinson is een neurologische aandoening... die maakt dat de patiënt geen controle heeft over zijn armen en benen. Bekende patiënten zijn de legendarische bokser Mohammed Ali... en de Amerikaanse acteur Michael J. Fox... bekend onder andere van de tv-serie Family Ties... en de Back to the Future films. Met de ontwikkeling van de wetenschap leren we steeds meer over de hersenen, waardoor de bestrijding van deze ellendige ziekte steeds beter wordt. Nederland doet daaraan mee. Sterker nog, Nederland is voorloper. Hier in Eindhoven is het bedrijf Sapiens Neuro, een afsplitsing van Philips, dat de pacemaker voor de hersenen ontwikkelt. Dit apparaat kan door middel van elektrische schokjes de hersenen stimuleren. Het gevaar van deze methode is dat het karakter van de patiënt volledig kan veranderen. Maar de mensen van Sapiens Neuro zijn juist daarom voorlopers... omdat ze een manier hebben gevonden die de nare bijwerkingen tot een minimum lijkt te beperken. Dit zorgt voor een win-win situatie. Als deze pacemaker voor de hersenen werkt... wordt het leven van veel mensen die aan Parkinson lijden vera veraangenaam en verdient dit Nederlandse bedrijf heel veel geld. Want wereldwijd leden miljoenen mensen aan Parkinson. En zo, luisteraars, zorgt technologie uit Nederland voor geld en vooruitgang in de wereld. Wie, wat, hoe, daar gaat Primtime vandaag over. Heeft u vragen aan de slimme mensen die dit apparaat bedacht hebben... of op bij aanmerkingen, dan mag u bellen met 0800-1121... mede naar primtimeapenstadntr.nl of twitteren naar hekje Primtime Radio 1. Vanuit de slimste regio van Nederland, Eindhoven, welkom bij Primtime. Michel de Cree, u bent professor, u bent chief technology officer van Sapiens Steering Brain Stimulation BV. Goedemorgen. Goedemorgen. U, u bent hoogleraar in Leeds, hoe bent u bij dit bedrijf beland? Nou, um, als, je, als je bij research, bij Philips hier, uh, werkt zoals ik deed, dan ben je uh, betrokken bij, bij onderzoek. En dus kom je wijze ook in aanraking met universiteiten. En na enige tijd werd ik uitgenodigd om daar uh, in Engeland ook een, uh, een hoogleraarschap uh, uh, als visitingprof. Dus ik, ik ga daar af en toe naartoe om les te geven. U bent ook nog beller. En dan, uh, uh, <laughs> hoe lang al werkzaam in Nederland? Vijftien jaar. Oké. Okay, Met dus plezier. We zijn slimmer dan, de, dan in België? Uh, in een zeker opzicht denk ik wel, ja. En ja, welk opzicht? Ja. En uh, nou, we gaan niet beginnen over de taalstrijden in uh, België. <laughs> Dat kost heel veel energie en, ja. en daarin is het natuurlijk heel fijn om hier je energie naar uh, goede doelen te kunnen besteden. Oké, okay, kunt u me uitleggen alsof ik een 12-jarig jochie ben? Uh, even, voor de luisteraars die het niet weten, wat is Parkinson's precies? Nou, de ziekte van Parkinson uh, is een, een ziekte waarbij een heel klein deel diep in de hersenen uh, langzaam maar zeker doodgaat. En uh, daardoor krijgen mensen steeds minder controle over hun beweging. Dus het is een bewegingsstoornis. Uh, het evolueert totdat mensen uh, in het begin... Trillen, dat is heel bekend. De armen die, die, die bibberen en zo. Maar met de tijd kunnen de mensen hun spieren helemaal niet meer gebruiken. Dan raken ze gewoon, als het ware, verlamd. Ze blijven ja. in hun stoel. Heel stag gezicht. Vreselijke ziekte. Ja, ja. en uh, voor de duidelijkheid: dopamine, dat is de aansturing van spierbewegingen die wordt aangetast. De huidige behandelingen die zijn vooral chemisch, om te proberen die dopamine ja. te herstellen. Maar jullie hebben dus iets slims. Want. Uh, jullie doen dat, dat apparaat, uh, dat apparaat wat jullie, wie heeft het ontwikkeld? Laten we daarmee beginnen. Nou, de, de, het apparaat is, is eerst bedacht door een, een Franse arts, uh, professor Benabit, in 1987. Hij heeft per toeval haast ontdekt dat uh, elektriciteit in de nabijheid van het zieke gebied in de hersenen uh, patiënten helpt. En, en dat was... Net een wonder. Uh, mensen kregen plotseling weer controle over be hun uh, bewegingen En ze konden dus weer dingen gaan doen die ze tien jaar geleden pas konden doen. Uh, dus echt een revolutie in hun leven. Uh, in plaats van ongecontroleerde beweging, heel veel uh, uh, pillen slikken... Uh, konden ze weer gaan dansen, uh, uh, inkopen gaan doen, et cetera. En dat is wat, wat, wat we leren... Uh, uh, steeds meer over de hersenen. Hè? De neurologie is de wetenschap in ontwikkeling nu. Ja, ja. En waar we dachten dat vroeger de hersenen ontzettend chemisch waren... blijkt dat het heel erg elektronisch is. Nou, het is allebei. Hè? Het, is allebei. het is zowel uh, elektrisch... Uh, omdat de, de signalen die gaan via... ...stroompjes door de hersen heen. Maar de chemie speelt natuurlijk ook een grote rol. Anders zouden pillen uh, nooit helpen... ...voor allerlei ziektes zoals depressie, et cetera... Uh, ...waar mensen ook onder lijden. Oké, okay, en nu, nu hebben jullie bij Philips uh, iets on, uh, zeg maar, uh, gecombineerd. Wat, la, laat me het beter zeggen. Wat maken jullie precies hier bij dit bedrijf? Wat wij maken is uh, dus een, een, een pacemaker... ...voor de hersen inderdaad... ...waar wij... De, uh, de kleine contacten, de elektrodes die de stroompjes naar de hersenen sturen... vele maten kleiner maken dan wat zij ooit waren. Uh, tot nu toe zijn ze enkele millimeters in afmetingen. Ja. En dat is groter dan het gebied wat eigenlijk behandeld moet worden. Wij zijn nu dankzij uh, chiptechnologie in staat om deze elektrodes tien keer kleiner te maken... Pardon? Dus, dus u praat echt over nanotechnologie bijna? Eh, micro. Micro, eh, ja. Maar, maar dus echt uh, uh, um, veel kleiner dan een millimeter. En daardoor kunnen wij dus uh, genoeg elektrodes... in de juiste plekken in de hersenen zetten... zodat zij alleen maar de zieke gebieden stimuleren. Maar voor, voor mijn beeld, ik heb een hoofd hier... en dan is er een plek, zet je dan een soort... Pil of een soort staaf van, van, van, van, van, van 5 centimeter of zo in mijn hersenen als zet je kleine uh, uh, uh, uh, speldjes van millimeters in mijn hersenen. Nou Die, die kleine elektrodes worden gedragen door een, een draad. Een ja. soepele draad. Die wordt geplaatst door een neurochirurg. Inderdaad in uw hoofd als hij met de neuroloog besloten heeft dat, dat het u kan helpen. Mm -hmm. um, hij gaat het diep in de hersenen plaatsen. Mm -hmm. 8 centimeter, dat is Echt een, een flinke diepte. En die, dat kabeltje ik, loopt onder de huid naar de elektronica. En de elektronica is een redelijk grotere doos en die ja. wordt zeg maar onder je sleutelbeen, onderhuids uh, geplaatst. Oké, okay, dus een, ik moet me voorstellen, iets, het, het formaat van een zaktelefoontje of kleiner dan een zaktelefoontje? Ja, van een, van een lucifer doosje. En die wordt geïmplanteerd onder mijn sleutelbeen ja. en dan loopt er een kabeltje onder mijn hoofd naar uh, uh, uh, uh, uh, dat kabeltje. En hoe groot is dat, die, die pacemaker? De, dus de, de pacemaker zelf, Lucifer, ja. maar die, dat kabeltje is een millimeter in diameter. Een millimeter. Ja. En die gaat acht centimeter diep. Ja. Die in gaat, mijn hoofd. Ja, precies. En, en, en daardoor, eh, hoe weet je welke elektrische schokken moeten worden gegeven? Nou, dat, dat, dat is natuurlijk de job van, van de neuroloog mm -hmm. uh, en van, van de technoloog. Dus wij werken heel nauw samen met uh, universitaire ziekenhuizen om, om te voorspellen hoe de stroompjes naar de hersenen gestuurd moeten worden. Daar komt bij kijken beeldvorming, dus scanners. De artsen gaan een scan maken van hun hoofd... om de gebieden goed in beeld te brengen. Um, en vervolgens moet de arts op basis van de anatomie... van de plekken in de hersenen, moet dan uh, beslissen... waar ga, ga je de stroompjes naartoe sturen. Oké, okay, en nu is mijn vraag, want uh, uh, u, u bent... Kan ik nu stel, ik ben nu iemand die Parkinson heeft, kan ik me nu al opgeven om getest te worden. Ben nee, natuurlijk niet. Nee. nee. Uh, je, uh, ten eerste zijn we in een ontwikkelingsfase. Dus wij zijn het, het apparaat aan het ontwikkelen om een product te maken. Uh, dus als je nu de, de ziekte van Parkinson hebt, dan uh, ben je al normaal gezien via je huisarts bij een neuroloog in behandeling. Op het moment dat de ziekte een zodanige uh, graad van ernstigheid heeft bereikt. dan gaat hij eventueel in overleg met u. Uh, uh, beslissen of u in aanmerking komt voor zo'n implantaat. Een, een traditionele implantaat. Okay. Nog niet die van u. Nog niet die, nog van, niet die van u. Oké. Okay. Nou, nu gaat het bij mij. Erom. Ik krijg van Tjark de vraag. wie gaat dit allemaal betalen? Op, wat ik grappig vind bij uw uh, uh, BV. Uh, oh. U hebt 13 miljoen euro financiering gekregen van niet de minste, ja. hè? Uh, hoe het is een Rothschild, uh, uh, ja. wie nog meer? Um, ja, uh, uh, Wellington en LSP, ja. Ja. Uh, Euronexus en Philips. Ja, de ja. 13 miljoen euro is ja. er ingezet. Ja. En dit zijn hele slimme mensen, geloven ja. ze zo in dit apparaat? Ja. Ja, ja. Wij, uh, als je zoveel geld krijgt, dat krijg je niet zomaar. Natuurlijk, we hebben een jaar lang uh, wij aan, aan deze mensen moeten uitleggen uh, wat we nou precies gaan doen. Ze kijken naar jouw patenten, je uitvindingen. Ze kijken naar de markt. Ze informeren bij experts in de wereld. En daarbij heeft natuurlijk uh, de, de Michael J. Fox ja, Foundation want daar, Michael J. Fox. Het is een acteur, een luisteraars. Ja. Die heeft een, een stichting, een foundation opgericht in de strijd tegen Parkinson. Want hij was heel jong. Toen hij de ziekte kreeg, hij is het bewijs dat dus niet alleen oudere mensen het kregen, maar ook jongere mensen. En over het belang van die strijd zei hij dit. We're in a high-stakes game, and although you don't often see this in Vegas, our foundation is working to improve the players' odds. For patients like me, the goal is the goal is for everybody to win. The tough truth is that the research pipeline, the therapeutic development system. Breaks down in the exact spot waar we need to work the hardest. The place where it should be strategically de high-risk, high-reward work of converting basic discoveries into nieu therapies. Waar het over heeft, is high-risk um, de nieuwe ontwikkelingen en dat de p daar verstopt raakt. Ze stichting in vorig jaar 400.000 dollar in uw bedrijf, is het een investering ja. of een donatie? Dat is een, een donatie. Gewoon ja. gegeven? Ja, ja, dat is een, een ondersteuning voor ons onderzoek. Voor een heel specifiek en kritisch stuk in ons onderzoek. Want ja. zij gaan echt naar de innovatie. Ze willen echt de meest innoverende delen ondersteunen in hun ontwikkeling. En waar liepen jullie tegenaan bij dat onderzoek waar dit geld mee helpt? Nou, waar wij dus tegenaan liepen is de afmetingen, de heel kleine elektrodes die wij hebben die moeten we uh, aansluiten op de elektronica. En dat is, een, dat is heel moeilijk om te doen. Omdat het uh, uh, allemaal in, in het lichaam moet plaatsvinden en dat moet heel lang blijven houden, zolang het patiënt het nodig heeft. Dus het uh, het verbinden van onze elektrodes met de elektronica... dat is het innovatief stuk waar uh, Michael J. Fox uh, ons mee helpt. Maar hoe komt zijn stichting dan bij u terecht? Schrijf... Wij, wij, wij gaan natuurlijk aankloppen. Er zijn aanvragen. Uh, elk jaar mag je een aan, aanvraag sturen naar uh, de stichting. En dan uh, sturen ze de, de aanvragen naar wereldexperts uh, die hun adviseren. En, en daarmee kom je dan mogelijk in aanmerking. Dus je gaat interviews door, je moet het, het, het, uh, je project voorstellen. Moeten we, ja. moeten we, het klinkt heel raar, maar moeten we heel trots zijn? Ja. Ja, natuurlijk moeten we. Wij zijn heel trots. Ja. Het is heel bijzonder. Er zijn, er zijn maar een paar uh, bedrijven in de wereld die, uh, die zo'n pacemaker voor de hersenen maakt. En we hebben geen equivalent uh, met datgene wat, wat hier ontwikkeld wordt. Dus ja. als dit ja. ontwikkeld wordt, want, want uh, die vraag is altijd wie gaat dit betalen en wat kan je ermee verdienen. Je hebt ongeveer wereldwijd wat schat met 6, 7 miljoen mensen die aan Parkinson al ja. leiden. Ja, inderdaad. Nou, als u per jaar honderdduizend apparaatjes verkoopt... dan bent u al binnen, hè? Ja, ja, natuurlijk... Ja, dan, dan heb je al heel wat bereikt. Maar waar het mij echt om gaat... want ik ben, ik ben vooral toch van aard een, een onderzoeker... En, en, en technology officer. U spreekt niet met, met, de, met de marketing officer van Sapiens. Ik, uh, ik ben vooral geïnteresseerd in, in de mensen die daarmee geroepen Oké, okay, maar laten we het doorfantaseren. Uh, we, je hebt nu Robert Mikkelsen, die, die, die staat voor de rechter Die pedofiel, die kleine kinderen heeft gebruikt. Hè. We leren veel meer over Hers Parkinson. Uh, Pieter Nel, die stuurde daar een tweede... Een mail over, zou je met dit apparaat ook verder kunnen ontwikkelen... om mensen die psychische aandoeningen hebben... psychopaten en dergelijke via elektronische dingen te kunnen behandelen? Ja. A, a, fantastisch. Laten we even ja. verder ja. denken. Want nu richt u zich op Parkinson. Maar als we zien dat de hersenen door... Hè, we, we weten bij schizofrenie bijvoorbeeld... dat veel mensen met schizofrenie die medisch behandeld werden... nu met elektrische schokjes, dat ook helpt bij die schizofrenie. Ja. Ja. Dus met die technologie die u, u hoeft niet te stappen bij Parkinson. Nee, nee, dat dat. Kunt dat willen wij ook je naar epilepsie gaan? Uh, je kunt naar epilepsie gaan. Depressies. Uh, je kunt bepaalde vormen van depressies. Schizofrenie. Uh, schizofrenie wordt onderzocht. Uh, ja. ja, ja, Dus de onderzoek. Wie weet, ik zou ja, Je ziet hoe het onderzoeker denkt ja. op Prim. Breng me daar niet naartoe. Breng me daar niet naartoe. Nee, maar ik, waar, waar, waarom ik dit zeg, meneer de Kijk, wetenschap begint. Laten we la, la, la, la, beginnen te vragen. Luisteraars, u mag bellen als u vragen heeft. 0800 121 U mag gaan naar primtimeapenstap.nl en de tweets kunnen naar hekje Primtime Radio 1. At first I didn't know, the He could, told okay, ik heb alle bellen. Kijk, dit vind ik het leuke van mijn luisteraars. Goedemorgen, meneer Van den Berg. Ja, goedemorgen. U mag uw vraag stellen. Uh, mag het geluid iets harder, Marien? U mag uw vraag stellen. Uh, uh, en let op, meneer De Kree. Ik ben niet de enige die fantaseert. Gaat uw gang, meneer Van den Berg. Ja, dank u. Ik heb zelf een essentiële tremor. En dat is ja. iets dergelijks als Parkinson, maar niet zo ernstig, dacht ik. En uh, dit is. Soms, het trillen is soms niet uit te houden. Nou is mijn vraag of deze behandeling eventueel ook geschikt is voor essentiële tremor. Uh, wat is essentiële tremor precies, meneer Van den Berg? Ja, dat is iets wat de artsen niet weten. Het is een tremor, dat is een trilling. Mm -hmm. Met het hele lichaam, of het hoofd, of de handen. En uh, men weet niet waar het vandaan komt. Maar het is geen Parkinson? Het lijkt heel erg op Parkinson, maar het is volgens mijn neuroloog geen Parkinson, nee. Ik kijk naar meneer De Kree. Ja. Ja, um, uh, essentiële tremor um, is, uh, mag gebruikt worden voor mensen die onder uh, essentiële tremor lijden. Ja. Um, maar um, het is natuurlijk altijd aan de neuroloog, aan de behandelende arts, samen met zijn, uh, uh, met zijn patiënt... En met het team om te beslissen. Maar, maar dus deze behandelmethode zou ook voor sommige mensen met essentiële tremor kunnen werken? Er zijn, er zijn mensen uh, in Nederland en in de hele wereld die een implant hebben, een DBS-implant hebben, voor essentiële tremor. Ja. Ja. Oké, okay. uh, meneer Van den Berg, hoe oud bent u? 69. Oké, okay. is er een leeftijdsbeperking, uh, uh, professor De Kree? Nou... Uh, um, dat hangt vooral af van de ge algemene gezondheidstoestand. Van de fysieke van, toestand, uh, ja. Bent u nog een uh, beetje fit, meneer Van den Berg? Uh, tot verleden jaar heb ik nog elke week drie keer hard gelopen, 13 kilometer. Oké, okay, nou... Maar dat, dat zit er nu niet meer in. Nou, maar ik u heel veel succes wensen? En uh, ja. is er een website waar meneer Van den Berg kan gaan... Om te kijken, vragen of contacten? Nou, ik, ik zou uh, de Michael J. Fox Foundation uh, uh, uh, aanbevelen. Hmm. En u kunt natuurlijk naar sapiensneuro.com uh, okay. kijken ook. Oké, okay, dank u wel voor het bellen, meneer van den Berg. Professor Maarten Stijnburg van de Technische Universiteit Eindhoven... ...Hoogleraar Werktuigbouwkunde. Is dit de toekomst? Uh, dit is uh, onderdeel van de toekomst. Ik denk dat we steeds meer zullen zien dat techniek gebruikt kan en zal worden... om uh, ons te ondersteunen in allerlei functies die we, die we gaan missen. Ik denk dat vergrijzing een groot probleem is. Dus Parkinson zal, zal toenemen. Maar datzelfde geldt voor uh, bijvoorbeeld gehoor. Ik denk dat we heel veel problemen met, met gehoor gaan krijgen. Um, uh, ik denk dat technologie uh, heel vaak kan helpen... Om ons leven beter te maken. Dus dan moet ik me straks voorstellen. Ik ben 50 jaar. Ik had als tiener de Bionic Man. Dat was zo Philip, Steve, Austin, Astron. Hij kwam met zijn ogen en Bionische arm. Loopt straks. Je ziet nu profvoetballers die met die chip in hun hart lopen, die defibrillator. Is de toekomst straks dat de mens loopt met een chip in zo'n op Paesbeker is over is voor zijn neer zijn lever. Je moet even uitgaan van, van het probleem wat er is. Hè? Ja. Dus en, en een probleem is bijvoorbeeld mensen die ledematen hebben... die niet, niet meer goed functioneren. Ja. Of die geamputeerde ledematen hebben. Daar zijn nu al ontwikkelingen voor dat je dus uh, robotachtige ledematen hebt... die je kan aansturen door te denken. Ja. En, en dat doe je niet door elektroden in je hoofd te moeten zetten... maar die kun je op je hoofd plakken. Maar doordat je denkt, kunnen die signalen worden opgevangen door die sensoren. En die sensoren kunnen gebruikt worden om die robots aan te sturen. Dus als denken is ook elektronisch? Absoluut elektrochemisch ja, feitelijk, uh, hè? Uh, ja, maar, maar, maar dat betekent dus dat... Uh, uh, zoals uh, Philips, is, is dat echt dat, dat doordat Philips Research er is, zeg maar, die kennis samenkomt? Um, eigenlijk komt het daar feitelijk wel op neer. Als je terugkijkt in de historie van de Eindhoven-regio... dan is Philips een van de hele belangrijke partners geweest... om hier heel veel kennis en kunde te ontwikkelen. Toen ik hier vroeger zelf werkte op deze Hightech Campus... ik heb ook bij Philips Research gewerkt, 12 jaar... toen waren we hier met 3000 researchers van Philips. Alleen maar Philips. Ja. En nu is Philips Research hier op deze campus duizend... maar er werken inmiddels 8000 andere mensen... van heel veel andere bedrijven... die juist hier naartoe zijn gekomen... omdat hier een prachtig ecosysteem is ontstaan. Dit spin off zeg ja. maar. Nou, Wat? niet alleen maar spin-offs, maar ook, ook buitenlandse bedrijven... die hier, hier een research en development afdeling neerzetten. Omdat in deze regio iets bijzonders aan de hand is... waarbij we kennis met elkaar delen... en daardoor een heel systeem hebben ontwikkeld... waarbij we... Uh, voorop lopen in de wereld met heel veel technologische ontwikkelingen... in relatie tot, tot de, de echte problemen. Maar professor Stenberg, hoe komt het dan? Kijk, ik woon in Amsterdam. Ja. En wij Amsterdammers zijn zo arrogant dat we denken... dat wij uh, de zegen zijn voor Nederland. Ja, daarom vind ik die bus voor jou ook zo goed. Hij gaat <lacht> gewoon op reis en je komt gewoon hier kijken. Ja. Dat dus je moet hier zijn om het te begrijpen. Ja, nee, maar, maar hier zijn... Dit is dus de... Want we praten nu over de economische crisis, maar die 8000 mensen ja. die hier werken, die ontdekken dagelijks ja, producten. Allemaal. En we hebben ASML, ASML. Ja. Dus, dus zeg maar, voor dit soort ontwikkelingen, want we, we kijken nu naar wat, wat u doet bij de hersenen. Ja. Maar als u het straks doet voor de ledematen, voor de nieren en ja. dergelijke. Dan nou, hebben we dus zijn, hier alle technologische Precies, kost. wij zijn bijvoorbeeld op de TU Eindhoven bezig om een robot te ontwikkelen die gebruikt kan worden door oogchirurgen om aan het netvlies te opereren... op een veel nauwkeuriger manier dan ze nu met de hand kunnen. En daardoor kunnen blinde mensen kunnen straks weer gaan zien met die robot. Dus dat zijn hele bijzondere ontwikkelingen... waarbij we de kennis en kunde van deze Brainport-regio bundelen. Wij zijn ontzettend goed in het bedenken en maken van machientjes. We zijn heel goed in het maken van hele slimme software. En die dingen samen zorgen ervoor dat we echt een mooie high-tech maken. Ja. Maar hoe, uh, uh, professor de Cree, Michel de Kree, chief technology ja. officer... van Sapien Stering Brain... Stimulation BV, ontwikkelaar van de, uh, de, de, de pacemaker voor de hersenen. Hoe kunt u uh, die dingen meten? Want het, het, wat, wat me zo moeilijk lijkt, ik snap software wel, ik snap hardware, ik snap stroom. Ja. Maar hoe, zoals, de, de, de, de, hoe, hoe kunt u, zeg maar, in het lichaam, medisch, wat voor technologie is dat? Nou, je hebt, je, je hebt chipjes nodig uh, die dus de, de, de elektrische activiteit van de hersenen meet. Ja? En, uh, en dan kun je dus inderdaad, heel diep in de hersenen gaan luisteren naar... oké, okay, wat gebeurt er hier? Uh, Serieus? Wat er ja, ja. Maar, maar, maar hoe weet u dat? Zet je een, een apparaat erop, een röntgenapparaat? apparaat? Wat is nee, dat? dat? Nee, dat is... Dat is echt, maar jouw mobieltje uh, ontvangt toch ook? Jawel. Ja, ja, ja. Nou? ja. Uh, het is uh, het, het is, een het is een microfoon. Het is net een microfoon. Uh, uh, elke elektrische activiteit die plaatsvindt, die kun je opnemen. En, uh, en dat doen wij in de chip die dus in die luciferdoos zit... We luisteren naar de hersenen. Maar is dit die technologie die ze gebruikten voor de ruimtevaart vroeger? Ook. ook. ook? Ja. He, het opvangen ja. van signalen uit de ruimte. Golf. Dat gebeurt ook met uiterst gevoelige apparatuur. En al, al die vergelijkbare technologieën... die zitten tegenwoordig ook in onze mobiele telefoons. Daarmee kunnen we ook, ook uh, bepalen waar we zijn, waar we lopen. Nou, dat kan je ook nog allemaal veel kleiner maken en veel gevoeliger. Ik krijg hier een vraag van Nico Dalman. Werkt dit ook bij Parkinsonisme? Mijn vrouw heeft Parkinsonisme. Ja, dat, dat, wat, wat uh, inderdaad heel belangrijk is om, om te zeggen is dat die, er zijn heel veel vormen van, van bewegingstoornissen. We hebben over essential tremor gehoord. We, hebben over, nu, we horen nu over Parkinsonisme. Uh, het is echt in de, het geval van de ziekte van Parkinson en van essential tremor dat je mag hopen geholpen te worden. Ik denk dat het belangrijkste is dat je weet ja. in de hersenen waar iets zit. Ja. En als je dat kan lokaliseren, als je dat kan, kan bepalen waar dat zit... en je kan er met operatieve technieken bij, dus een, een, neurolog, een neurochirurg kan daar naartoe... Um, dan, dan is dit een mogelijkheid om daar ook echt iets mee te doen, denk ik. En kan deze technologie in de toekomst geïndustrialiseerd worden? Ja, dat is natuurlijk de bedoeling. Um, en dat is, um, wat je moet weten is dat de huidige systemen die worden gemaakt met de hand... Uh, dus die ringetjes die nu gebruikt worden die, die worden mechanisch gemaakt en die worden geassembleerd door uh, handige handjes maar dat kost heel veel moeite wat wij nu doen, is dat wij de, de chiptechnologie gebruiken. Die van hier, ADS. Die, A, A, A. En ook in het gebouw achter u daar, in Mi Plaza van, uh, Gemaakt van Philips. Gemaakt op de machines van ja. ASML. Op, op, met ja. de machines van ja. ASML. Oké, okay, ik moet het even van de luisteraars uitleggen. ASML maakt machines die chips maken, die heel klein zijn. En zo. die technologie? Die gebruiken wij dus om de nieuwe elektrodes te maken... Um, voor, die nieuwe, voor die nieuwe implant. Nou, en dat is, ja, als je miljarden uh, chips voor computers kunt maken, dan is dit natuurlijk ook industrialiseerbaar om. 100.000 miljoenen implants te maken als dat straks nodig is. Ik word heel, heel, heel blij van, want dan zijn Precies. we in Nederland... net zoals ASML met die chip, ja. die er voorop loopt... gaan we medische ja. apparatuur maken. Iedereen die wat ontwikkelt ja. in de wereld, die komt naar jullie... om te zeggen, ja. kunnen jullie dat tot een machine ja. maken? Dus Stel? iedereen die hier in de Brengpoort-regio komt kijken, wordt er blij van. En professor ja. daar, want ik snapte niet wat de werktuigbouwkundige deed... maar dat is het Precies. wat u gaat, dus die werktuigbouwkunde in high-tech, zeg maar... Ja. en micro en Instrumenten, nano... Robots. Ja, ja precies. Ja. Die gaat u ontwikkelen. Dus ja. ik moet u beiden te vriend houden. Want Zo de, is dat. dat want als doen. dit ooit naar de beurs gaat, is dit een. Uh, dit wordt een kaskraken. Ah, ja. Als, als onze eerste proeven uh, bij de mens bevestigd worden, dan. Uh, ja, er kwam iemand de bus binnenlopen. Wie bent u? Ik ben Bertjan en Ik werk hier ook op de Harte Campus. En is het, hoe oud bent u? Ik ben ik, ik word, uh, zaterdag 41. Is dit een inspirerende omgeving voor jonge mensen? Het ja, is een fantastische omgeving voor jonge mensen. We hadden hier nog niet zo lang geleden hier een start-up weekend. Dat begon op vrijdag, dat ging tot 4 uur, 5 uur s'nachts door, het hele weekend. En op zondagavond presenteerden mensen een, wat op vrijdag een idee was, in de vorm van een bedrijf aan een, aan een deskundige jury. Fantastisch, bruisdier. hier. Ik, ik, ik ga een speciale uitzending hier aanweiden. Lijkt me dit heel verstandig. Te... Nee, gaan we echt doen. Meneer de Kree, heel veel succes. Proverste ja, Dank. we gaan dus een uitzending maken. Luisteraars, morgen sta ik bij zijn tijd gaan af aan de NOS... voor een live en uitgebreid verslag van de herdenking in Lommel. De grootste angst van iedere ouder is dat er iets met je kind gebeurt. Ik leef mee met de ouders... en hoop dat ze troost en kracht putten uit deze gezamenlijke herdenking. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de co-financiers van de publieke omroep. Redactie Rien Aerts, Fatima Basha, Marianne Bakke en Mario Suilen... die voor het eerst in haar leven ook de regie deed. Productie Hans Twin, Momusaru en Nick Harbers. Internet, TH Basi. Techniek, logistiek en transport. Marien Aldersmoer, eindredactie Primra Kishun. Primtime is het programma van de NTR. Naast Ter Jan van de Putten, Dana Felix Mulders met de Gids.fm. Tot donderdag vanuit de slimste regio van de hele wereld. Namaste, dag. sport op radio 1. morgen om half negen Bekervoetbal, de eerste halve finale. Jamma moet de voorzet geven. Gaat te langs. Kom bij uh, doeltrein. Heerenveen, PSV. Zal de Heerenveen een vrije trap neemt. de is gevaarlijk en die zit erin. En ook Engels voetbal, Manchester City, Chelsea. Bekervoetbal bij de NOS. Morgen om half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Mannen, zullen we gaan golven in Portugal? Goedkope vlucht.